referendumuitslag van 21 maart. Dat hebben de regeringspartijen bepaalde personen verzameld. En daarnaast mag afgetapte informatie alleen met de buitenlandse veiligheidsdiensten worden gedeeld als die geheime dienst werkt volgens de Nederlandse democratische normen. Mogelijk wordt ook de bewaartermijn van drie jaar voor verzamelde maar nog niet beoordeelde data ingekort.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 Het weer vanavond opklaringen en vannacht kan het even gaan vriezen. Morgen is het vrij zondag, er zijn wel wat stapelwolken... en het wordt 12 tot 16 graden. En het weekend wordt het nog warmer, plaatselijk 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. Way through, think when you're halfway through. Don't you think when you're halfway through. Don't think when you're halfway through. Don't you think Wind, die mijn hart gestolen heeft, ook meegedaan aan de Rob Agda Award. Dit is een uh, nieuwe single, eigenlijk uh, afgeleid van een clip, A Rethink, van Total Seclusion. De band die vorig jaar tijdens de ROP Acta Award wist uh, in te stromen... doordat ze de Flinties trofee wisten te winnen. Ja, en het gaat goed met deze jongens. Want uh, 3 voor 12 Noord-Holland heeft al aandacht besteed aan deze clip. En het uh, vervolg laat zich raden. Want uh, binnenkort komt er een compleet debuutalbum, denk ik, eraan. Want het is echt uh, uh, raak met deze jongens. En daar zal ongetwijfeld dit nummer ook uh, te vinden zijn. En... Ik doe je al de belofte. Ze komen waarschijnlijk dan ook hier naar deze studio om uitleg te geven. En als je goed luistert naar de tekst, ze hebben wat te vertellen, deze jongens van Total Seclusion. En ze komen in de buurt van Haarlem, eigenlijk tussen Haarlem en Amsterdam. Daar komen ze vandaan. Dus uh, terecht ook dat ze mee mochten doen aan de Rob Akta Award van vorig jaar. Dat was dan alweer een jaar terug. Weer terug naar uh, het afgelopen seizoen. Hier is de compilatie van de finalisten. Tenminste, de finalisten die morgen zijn te horen in het patronaat van Haarlem. Het woord is aan Pepe Fischer. ja! Iets totaal anders. Maar het feest wordt alleen maar groter, groter, groter, groter, groot, groter. Groot, groot, groot. We eindigen met hiphop, met, met de nodige bak enthousiasme. Balance Sandy, en schijt aan dingen. Staat hier recht. Slecht gaan op safari, huilen als een man of Nespresso cups inhaleren. Het staat hier werkelijk, geloof me. Geen onderwerp is hen te gek. Ze deden mee aan de popronde en ze braken letterlijk een tent af tijdens het MET-NES-festival. Dus ik duik even, ik ga even aan de kant straks. Ik weet niet wat er allemaal gaat gebeuren, maar houdt u vast. Er is ook Sandy, geloof ik, inderdaad. Ja, kom naar voren, kom naar beneden, kom even hier. Het feestje begint zo dadelijk, het zal niet meer lang duren. Ze hebben heel kort geleden het album Deze uitgebracht. Jawel, is die ook te koop vandaag? Ik hoop het wel. En daarmee zijn ze dus klaar om op ongemakkelijke wijze zieltjes te winnen in het gehele land. Jongens en meisjes, dames en heren, laatjes keihard horen voor het vlaggenschip! in je overuren, kapot gaan als jouw oostenbude, slaken zucht als een slagerclub. Hij zit in een dip. Oh shit. Ik ben wel in de stad dus je weet dat ik klip. Shanny, ik mix het met Sterk. Daarna kan ik weer aan het werk. Sterren. Het is koud buiten dus ik blijf binnen. Ik heb geld te veel dus ik blijf binnen. De baas van de game. Ik ben de werkgever. Shit, gehard op die veen. Vlek op mijn leven. S'nachts draai ik me overuren. Kleine moeite, meer betaald. S'nachts draai ik me overuren. Geld. Dit is de mentaliteit. Hey, dit is een avondje werken. Dit hey, is, dit is de mentaliteit. Van 9 tot 5, van 9 tot 5. Het is op een gegeven moment, jongens, dan raak je het overzicht gewoon helemaal kwijt van zo'n avond als deze. Het vlaggenschip is het slotstuk van deze. Derde voorronde van de robb wordt. Ik heb uh, de namen braaf uit mijn hoofd geleerd. Uh, Niek. Yes, dat ben ik. Iep. Jazeker. Henk. Correct. Helemaal goed. Uh, Vlaggenschip. Ik uh, zag net ook even bij de voorbereiding: jullie moeten wel een topconditie hebben. Ja, ja de, alweer ingeschreven voor de halve marathon ook. Dus uh, anders hou je het niveau. Ja, Ja, ja, ja. Dus, uh, Meegedaan? Uh, ja, al een paar keer. Maar nu weer ingeschreven. Uh, moet wel blijven trainen. Want het is toch wel veel uh, fysiek zwaar. Ja, hoe, zit het, hoe zit het met jou? Ja, we rennen toch een beetje rond op het podium. Dus van tevoren even de beentjes trekken is geen uh, slecht idee. Ik zag jou op een gegeven moment ook, Henk, midden in een nummer. Gewoon een soort uh, sit-up, stand-up. Wat is het? Uh, ja, ja, Push-up. Pl ja, planken. Maar dat kan ik echt precies de duur van dat stukje. Goed, maar uh, als ik het zo hoor. Uh, uh, ja, jullie proberen toch wel wat vrolijkheid uh, te brengen op het uh, podium. Ja, ja, zeker. Ja. Ook om, nu hadden we maar twintig minuutjes en dan probeer je maximaal we hebben ook nummer zes, zes nummers gedaan en dan probeer je het maximale eruit te halen. En ik denk ook dat hoop dat het publiek het, in ieder geval die twintig minuten. Nou, ze hebben vermaak zich al de hele avond, maar ja. Is het ook zo van, van? Nou, er is al genoeg shit in de in de wereld. Laten wij dan maar gewoon het lichtje een beetje op het podium laten schijnen. Het idee is ook vooral dat het niet stoer, het nieuwe stoer is. Ja. Dus, ja, ja. Dat is een beetje, dat, tot nu toe werkt dat goed voor ons. Ja, dus, uh, ja. ja want uh, ook op het speellijstje, mannentranen. Ja, zeker. Ja, ja kijk, er is, er is zoveel clichématige matige muziek nog helemaal als er in gerept wordt. Dus het is veel leuker om te kijken van, oké, okay, hoe pak ik zo'n cliché en maak ik het gewoon helemaal kapot. En uh, ja, dat is voor ons veel interessanter. We vinden het echt superleuk om, uh, om een concept heen uh, nummers te bouwen. En dan gewoon even net even de andere invalshoek te vinden. Is het een beetje een satirisch nummer? Satir mannen tranen? Ja. Nee, zeker. Er moet, gewoon, er moet gewoon gehuild kunnen worden, hoor. Ja, toch? ja. ja zeker. Ja, ja. Ja. Toch ja. gewoon de tissues, als, als er een aangrijpend stukje op televisie is, dat je als man gewoon de tissues mag pakken en dat je mag de tranen mag laten ja ik, denk het wel. ja, ik denk het wel. Ik zag een... Ja, ja ik denk dat het zeker mag. Ja. Ja. Gewoon laten gaan, die handel. Dat ja, was een mooie. We hebben... Uh, ja. Dus. Ja, nou ja, als ik, het, als ik het nummer mag citeren, dan uh, hebben we het over de gouden call speech van Nasser Dimchar. Nou, dat is heel emotioneel. Uh, schaatsers die winnen. The Lion King. Gewoon, ja, als, als het je raakt, dan raakt het je. Uit naar de winterspelen. Die ja. weer komen, dus gewoon twee weken huilen. Twee weken, twee weken huilen. Ja, ik bedoel, dat, dat, dat huilen niet stoer is, dat dogma moet gewoon de deur uit. Het, het, het niet stoer is het nieuwe stoer ja, okay. okay, dus, dus wacht even, nog even terug naar de mannentranen. Stel dat Sven Kramer de 10 kilometer wint. Heeft hij nog nooit gedaan op de Olympische Spelen? Is het dan tijd voor mannentranen? Sowieso, maar als hij verliest ook, dus het werkt altijd. Ja, okay. ja. Uh, goed, even over, over het uh, vlaggenschip zelf. Uh, ja, hebben jullie, uh, hoe uh, hebben jullie die muziek uh, bij elkaar uh, hoe zijn jullie dat uh, gaan doen? Gebrouwen. Uh, ja, ja ik, ik ben op een gegeven moment begonnen en toen zijn Henk en Ieper erbij gekomen en toen hebben we, uh, we zijn, we hebben in september of oktober ons nieuwe album deze uitgebracht en er zijn dertien nummers waar we heel lang mee bezig zijn geweest, maar heel trots op en het is gewoon samenkomen en veel uh, ideetjes en weer pingpongen, met name textueel omdat dat toch, nou ja, wat Henk ook net al zei met die mannentranen, het is juist leuk om daar uh, in te duiken en uh, we zijn in de studio gegaan met een, een vriend van ons en uh, zo is het tot stand gekomen Nu had ik ook even een heel uh, vluchtige blik in de zaal geworpen. Het publiek uh, stond gewoon uh, de spring. Ja, dat is te gek. We hebben ook echt mega mazzel met uh, het feit dat we als laatste uh, waren door de loting. Want uh, ja, als wij om half acht s'avonds waren geweest, dan, uh, ja, dan waren er heel veel mannen tranen geweest. Ja. Ja, heel veel mannen. Uh, nog even Ipe. Uh, Waar kunnen ze jullie vinden op het wereldwijd? Ja, als je het googelt dan kom je op onze vlaggenschip, op onze, of op onze Instagram, op onze Facebook, uh, Spotify uiteraard. Ja. En uh, ja, binnenkort uh, staan we in de P60 in Amstelveen. En op het uh, Madness Festival nog een keer op Ameland in de zomer. En er komt nog hopelijk nog wat meer aan. Dus, uh... Ameland is een mooi eiland. En ik kan het weten, want ik uh, ben er meerdere malen geweest. Nou, wij gaan het kapotmaken. Ja, dat... Nou, dat lijkt me niet zo verstandig, want dan heb ik mannentranen. <laughs> Touche. Dank je. Top, dank je. Yeah, ja, deze kennen jullie. Yeah. Met dikke mensen feesten yeah. Ik laat ze nooit in de club van obesitas genezen Dikke mensen op de dansvoer Dikke mensen in de discotheek Ze gaan door tot ze kapot zijn Voor hun is elke club te klein Dikke mensen op de dansvoer Dikke mensen in de discotheek Ze gaan door tot ze kapot zijn voor de lift, elke club te kwijt Ik laat me alleen vleien, tot jij bent nu te laat rijden Patronat, motherfuckers, fuckers, oh Sowieso shout out naar jullie, want jullie zijn hier Dikke mensen zijn altijd gezellig Dikke mensen zijn altijd gezellig Oh, dikke mensen Deze afsluitende act van vanavond, jongens en meisjes, het vlaggenschreeuw <applacht> Wat? Dus zo heet die uh, plaat van ze. Deze, is het de Kopenavond, heren? Uh, nee. Wat uh, zeg je nou weer, man? Spotify. Gratis op Spotify, jawel! Ik kan me zo voorstellen dat heel wat mensen hier aanwezig heel vlug richting Spotify gaan. Is het vandaag niet, dan is het zeker morgen. Um, let op, uh, ja, dit waren Nicaragua, de Hearn en Handkerchief trouwens. Uh, van het Vlaggenschip, dank u heren.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 zijn ze uitgegroeid tot een volwassen eigentijdse band zoals ik in de biografie kon lezen. Ze treden ook lekker regelmatig op en er staat meer op de agenda las ik ook want onlangs is er een single uitgebracht met de intrigerende titel Stuck. Jawel, weet je wat, voor de draad erbij geef een applaus voor Oh!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 Nee, niet hier in Haarlem. Ik wil heel graag naar Amsterdam. Oeh. Ja, ja. en uh, ja, Kodart, dus in, in Rotterdam. Dat is... dat is een hele goeie. Ja, dat is een back-up plan. Ik wil wel echt heel graag naar Amsterdam. En de bassist die wil ook heel graag naar het conservatorium. Komend jaar. Uh, de drumster wil muziekdocent uh, studeren. En uh, ja, de, de andere gitarist studeert al game design. Dus dat is wel iets anders. Ook creatief in principe, maar dat is geen muziek.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 super snel we hebben er namelijk nou maar eentje oh. voor jullie. I know right Het volgende nummer heet uh, Milk and Beer I was born to make you feel like you made a mistake my dear. I don't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 Een enorme leegte voor me en dat bevalt me niet. Ik kijk uit voordat ik me als een strenge schoolmeester ga gedragen. Inderdaad, schrijf voorzichtig nader en doe jezelf er vooral een plezier mee. Want zoals altijd zijn alle bands die hier vanavond voor jullie optreden. meer dan de moeite waard om van dichtbij te bewonderen, te besnuffelen te bekijken. en te, vooral te beluisteren. Vanavond hier en nu, een all-girl band staat er in hun bio en ik heb het even geverifieerd, en het is zo. En eindelijk staan er weer eens dames op ons podium, want we hebben de hele avond al enorm veel testosteron over dat podium horen, voelen en zien gieren. Fijn ladies dat jullie ook hier zijn. Hun muziek wordt omschreven als Sferische indie rock. Tweelingzussen Madelon en Danielle verzorgen respectievelijk de fatale en de gitaarpartijen. In het geheel wordt bij elkaar gehard door drumster Eva. Als een deken van geheimzinnige synthesizers en sfeergeluiden over de muziek heen. Ze wonnen diverse prijzen en onder andere was een van de prijzen dat ze een single mochten opnemen. Die hebben ze samen met een eh, clip, clap, moet je hoor, videoclip onlangs online gezet. En de single heeft de intrigerende titel Running gekregen en ik vraag me af: Running from what? Onlangs uh, uh, ja, stonden ze ook op het bevrijdingsfestival op Brabant, jawel. Dat was ook een van de prijzen die deze dames wisten te winnen. Kijken of ze vanavond ook in de prijzen vallen, jongens en meisjes, dames en heren, geven een enorme plaats voor Delusionals! Yeah. VP Viesje die zei altijd wel eens van jongens het wordt ook wel eens tijd dat er uh, dames meedoen. Nou hij heeft uh, uh, ja, min of meer uh, zijn gebeden zijn verhoord. Want er is gewoon een complete damesband aan het werk geweest. Uh, de vierde band is de band Delusionals. Zegt het zo goed hè dames? Ja helemaal goed. Helemaal goed gezegd. Um, want want ja, wat, wat mij opviel, psychedelisch sowieso. Daar zat een randje in. Maar hoofdzakelijk uh, sferisch, uh, Bewuste keuze? Ja, dat is wel echt de muziek waar wij nu heel veel invloeden uit ja, uit andere bandzalen. Een beetje van die zweverige bandjes, vinden we wel allemaal heel tof, dus vandaar. Ja. Tot, tot ons sprak Madelon, want, uh, want ja, uh, ik vind het ook leuk, uh, het, uh, het drietal bestaat uit twee zussen en de drummer is de drumster of drummer. Hoe is dat Madelon? Om met mijn zus samen te spelen. Ja, maar ook met, uh, met Eva. Ja, echt, Eva is echt, uh, echt heel goed. <laughs> we zijn heel blij dat zij met ons meespeelt. Ja. En ja, met zus is altijd, daar maak, maak ik al ja, het hele leven al muziek mee. Dus dat, ja. Hoe is dat gegaan eigenlijk? Want dan ga ik even naar je zusje toe. <laughs> Hoe, uh, ja, we waren eerst eigenlijk, maar dat is heel lang geleden. En dat was een beetje het begin. Waren we waren met z'n tweeën. En toen op een gegeven moment, ja, we wilden, hadden altijd al het idee om een vrouwenband te starten. En uh, ja, Sofia via zijn we dan uiteindelijk bij Eva terechtgekomen. En het was eigenlijk wel meteen een match. En uh, ja. Na een tijdje hebben we toch onze sound ontwikkeld en is dit wat we nu maken. Ja, want uh, wat ook mij opviel was het uh, laatste nummer op een gegeven moment, hè? want uh, die droeg jij uh, Madelon op aan, uh, aan je vader. Ja, die gaat een beetje over het missen van mijn vader, omdat hij is uh, nu twee jaar geleden overleden, mm -hmm. uh, want hij had kanker en uh, ja, dus uh, ik mis hem heel erg en daar gaat het nummer eigenlijk over. Ja, want uh, wat ook ook, uh, want da daar zit de psychedelische rand in. Uh, ik heb me laten vertellen, want, uh, want hij was ook een groot liefhebber van Pink Floyd. Ja, klopt. Ik heb ook een, uh, van Wish You Were Here, staat ook op mijn arm getatoeëerd, voor hem ook. Mm -hmm. Dus uh, ja, hij was echt een ontzettende Pink Floyd fan, mijn vader. Dus, ja. was, was hij ook trots? Ja, het is daarom uh, dus nog groter compliment als je zegt dat het op Pink Floyd lijkt, ja. omdat ja, dat is gewoon een mooi compliment. Maar uh, wat was je vraag ook weer? Ja, ik, ik bedoelde mee te zeggen, was hij ook trots op jullie? Um, hij heeft deze band nooit gezien, helaas. Maar ja, daarvoor sowieso. Hij heeft altijd, uh, ging hij dan, uh, ook opnames maken met zijn telefoon en dan kon we terugkijken en zo. Dus ja, dat was wel, hij was wel trots, zeker. Ga ik even naar Eva toe? Want, uh, want ja, uh, hoe ben jij bij die, uh, bij die twee dames uh, terechtgekomen? Uh, nou ja, het is eigenlijk via een gemeenschappelijke vriendin van ons. Uh, die kende mij al ook van andere bandjes en zo. En toen op een gegeven moment had uh, Danielle dan gezegd: van Ik zoek een vrouwelijke, vrouwelijke drummer. Uh, dus toen hadden ze mij uh, doorgeven, dus een paar keer gaan repeteren en dat klikt eigenlijk wel heel goed. Ja, uh, hebben jullie uh, überhaupt ook een muzikale achtergrond? Ik begin beginnen even met jou even. Uh, muzikale achtergrond? Nou ja, ik heb sowieso voor deze band ook al heel veel andere bandjes gespeeld. En uh, heel lang drumles gehad. Uh, tegenwoordig studeer ik ook drums uh, in Eindhoven ja. op Rock City Institute. Uh, dus ja, ik heb zeker ook doe nog heel veel andere dingen ook uh, naast dit... Uh, Oké, uh, oké. Okay, okay. uh, en, en hoe zit het uh, met jullie? Hebben jullie uh, muzikale bagage? Sowieso denk ik, uh, ja, jullie zijn een beetje denk ik met uh, Pink Floyd uh, denk ik, uh, groot geworden. Ja, dat is zeker wel uh, de dingen waar we na, naar hebben geluisterd vroeger. Um, maar ja, sowieso uh, Aero Classic Rock stond veel op. En um, ja, allemaal meer? Ja, ik ben een super Radiohead-fan. Dat is echt de beste band ever. Dus dat komt ook heel erg daar vandaan. Heel veel dingen. Wat betreft, Tom York heeft wel een reputatie als het gaat om poëzie. Ja, ik vind zijn teksten zijn echt geweldig. Ja. Heb, je, heb je, is dat ook, uh, zit, ja, er zit, dat zit een klein beetje ook in jullie muziek verstopt. Ik vind het heel leuk dat je dat zegt, want dat vind ik wel echt een heel erg compliment. Dus ja, ik hoop, als, ik hoop dat mensen dat ook een beetje horen dan, maar ja, het is leuk als mensen dat horen in ieder geval. Wat, wat, wat, wat willen jullie nog met, met Delusionos nog doen? Nou, we zitten wel aan te denken om een EP op te nemen um, ergens binnenkort. Ja. Ik heb nog niks echt concreet, maar daar zijn we wel voor aan, het aan, aan de slag om demo's op te maken. En uh, dus ja, EP en vooral veel spelen ook de komende tijd. Life. Uiteindelijk uh, willen we vooral gewoon veel festivals, gewoon de grotere festivals, uh, hopen we het kunnen doen. Uh. Is het een droom? Ja, een droom maar ook wel een, een doel eigenlijk. Ik weet niet, ik denk als je, als je daar hard voor werkt dat het ook wel lukt. Ofzo. Okay. Uh, nog even als afsluiting, waar zijn jullie op uh, te vinden op het Wereldwijde uh, web? Je kunt ons vinden op de website uh, delusionalsband.com. En we hebben Facebook, we hebben Instagram, YouTube. Ja, en Spotify. <laughs> Oké, okay, dank jullie wel. Yes, yes. Ja, dank je wel. Dank je wel. We zijn alweer bij het laatste nummer gekomen. Twintig minuten gaat er echt snel. <laughs> en um, dit uh, volgende nummer... Echt, eerst heel erg bedankt dat jullie er allemaal waren en hebben geluisterd. En uh, dit volgende nummer gaat uh, over iemand missen. Iemand die er niet meer is. Dus deze is voor mijn vader. Thank you. Het zeggen, 20 minuten vliegen voorbij, zeker als je van deze betovende, smerige muziek beluistert. Ik wil een enorm applaus voor De Luciano's. Ik zei het bij de aankondiging al, uh, onlangs is er dus een uh, single met videoclip online gezet. Uh, is dat alles wat jullie uh, online hebben? Ik ga hem beluisteren, ik ben nu al heel erg uh, geïntegreerd. Prachtig, heel mooi ladies, uh, veel succes en we zien elkaar natuurlijk zo dadelijk uh, bij de bekendmaking. Looking for myself not so long ago Then you came by, changed everything and made my world glow Slowly I woke up when I looked into your eyes And everything was color instead of black and white Clouds roll by but the sun shines brighter than before If you ever leave I won't see color Of my forgotten dreams. Yes, yeah, sometimes I just lose myself in who I want. Dat was hem. De nieuwe single van Baptiste hoorde je hier. En uh, we zijn er heel stiekem mee. Want uh, het is eigenlijk nog niet uh, toegestaan. Want 9 april. Dan zal die echt helemaal officieel uh, er zijn. Maar goed. Ik heb hem al uh, heel fijn uh, van uh, de jongens uh, toegespeeld uh, gekregen. En dan draaien we hem natuurlijk ook. Dus Baptiste weer helemaal terug van weg geweest. Finale uh, mensen van uh, de... Nou ja. Van 1... Uh, ...enige jaren terug. De uitzending zit erop. Normaal gesproken zou Marcus hier ook zijn... ...maar die is druk bezig boven, dus die uh, storen we niet. En dan uh, ga ik afsluiten... ...met inderdaad een band... ...die ook in uh, Rob Akda woord heeft meegedaan. En volgende week zijn ze hier. En dan hebben we het over... ...de Tiger Pilots. Zeg ik het goed? Uh, nog eventjes. Want uh, de Tiger Pilots... ...die uh, gaan, uh, gaan hier uh, namelijk een, uh, een optreden doen... Uh, ...bij ons... Uh, en dat, uh, dat, wordt, dat wordt heel erg leuk. Want dan, uh, dan gaan we ze dus meemaken hoe ze dat uh, enigszins akoestisch of semi-akoestisch gaan doen. Straks Benno met A Peaceful Radio. En ik zeg dag.